Goedemiddag, ik ben Dielke Eertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het eerste boerenstikstofoverleg is begonnen. In het provinciehuis in Utrecht praat bemiddelaar Johan Remkes... met ministers en boerenorganisaties over de stikstofplannen van het kabinet. Verslaggever Albert Bos trok Remkes net voor het gesprek nog even aan zijn mouw. Meneer Remkes, hoe kijkt u naar nou vandaag? We wachten dat allemaal rustig af. Heeft u er wel zin het in? Het is in ieder geval mooi weer. Heeft u er in ieder geval zin in? Ja, natuurlijk. Ja? Dan zou ik hier überhaupt niet aan beginnen. Maar is het wel spannend? Ach. We zien het. Remkes had twintig boerenorganisaties een uitnodiging gestuurd, maar die zijn er niet allemaal bij. Sommigen vinden dat praten geen zin heeft als het kabinet toch vasthoudt aan de plannen. Voor drie Nederlandse jongeren die het bond maakten op Mallorca kan het wel eens een enorm dure vakantie worden. Ze sprongen vanaf het balkon van hun hotelkamer in het zwembad en werden daarom het hotel uitgegooid. En toeristen die balkonspringen kunnen op Mallorca een boete van wel 60.000 euro krijgen. Een Franse wetenschapper heeft een bijzondere manier gevonden om een punt te maken over nepnieuws. Op Twitter postte hij een ontzettend gedetailleerde foto van, zei hij, de ster Proxima Centauri, Die zogenaamd zou zijn gemaakt met een supergeavanceerde telescoop. De foto is meer dan 11.000 keer geliked, anderhalfduizend keer gedeeld. Alleen, het is niet de ster die je ziet, maar een close-up van een plakje Gorizoworst. Op IJsland zijn drie toeristen licht gewond geraakt toen ze een kijkje namen naar de uitbarsting van een vulkaan. Ze wandelden naar de spectaculaire plek vol lava en puin. Ze hadden van andere toeristen gehoord hoe mooi het daar is. over we Maar dit ging dus niet goed. Een van de toeristen brak zijn enkel en ook de anderen kwamen in de problemen. IJsland hoopt dat er, hoe tof het misschien ook lijkt, geen toeristen meer naar de vulkaan komen. Het weer. In de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog met soms wat zon. Het is een graad of 22. Morgen begint zonnig. Daarna kan een bui vallen en wordt het iets koeler dan vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Korte files staan er op de afzijddijk bij Kornwerder Zand in beide richtingen 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vanzelf, vanzelf, vanzelf Vanzelf, vanzelf Het gaat niet meer Je zegt alleen maar dat je verder bent Dat moet je zelf weten Maar weet dat jij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 Me Dit zijn de hoofdpunten van het NRS-journaal. De 59-jarige man uit Haaksbergen, die een spandoek met een antisemitische afbeelding aan het balkon van zijn huis hing, wordt niet vervolgd. ToM zegt dat vanwege de persoonlijke omstandigheden van de man niet passend te vinden. Onder Palestijn is ophef ontstaan over de verplaatsing van een kunstwerk van Banksy. Het werk, een afbeelding van een rat met een katapult, was aangebracht op een afscheidingsmuur op de westelijke Jordaanoever, maar staat nu in een galerie in Tel Aviv. In het provinciehuis in Utrecht is vanmorgen het gesprek begonnen tussen kabinet en boerenbelangenorganisaties. Van de acht grootste boerenorganisaties is alleen LTO Nederland erbij. Het weer aan de kust valt nog een bui. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt maximaal 24 graden. Je horen Hoop is Weet je nog wat hoop is Ben je vaak alleen Tussen de mensen Niemand die wat weet van jouw ellende Als jouw vader of jouw moeder Jou niet ziet of jou niet hoort Als je zoveel steeds moet voelen en gedachte je verstoort Hou me vast Ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd